4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Brussel is een akkoord bereikt over een reddingsplan voor Cyprus. De Cypriotische president Anastasiades werd het gisteravond eens... met de belangrijkste geldschieters, het IMF, de Europese Centrale Bank... en de Europese Commissie. De eurogroep van ministers van Financiën... vindt de reddingsplannen van de president toereikend... en daarmee is de weg vrij voor een Europees noodkrediet... van 10 miljard euro voor Cyprus. Zelf zal Cyprus zeker 5,8 miljard bijdragen aan het reddingspakket. Dat geld komt onder meer van spaarders met meer dan 100.000 euro. Hoeveel zij precies moeten gaan afstaan is nog onduidelijk. Spaarders met minder dan 100.000 euro worden ontzien. De op een na grootste bank van Cyprus, de Laiki Bank, zal verdwijnen. En de Bank of Cyprus krijgt een nieuwe structuur. Later vandaag worden mogelijk meer details bekend.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 Helemaal vrolijk van Bob Fosco. Goed, hoorspel op herhaling. Een, A, een oudje uit 1969. Maar dat hoor je er eigenlijk helemaal ja, niet zo vanaf. Volgens mij vooral prettig geïmproviseerd. Geen acteurs, maar auteurs aan het woord. Een hoorspel nu naar een idee van K. Schippers. Getiteld Vakantie in Italië. U hoort de stemmen van J. Bernelef, G. Brands en K. Schippers. Het is natuurlijk heel anders... In zekere opzicht lijkt het er natuurlijk ook wel op. In ieder geval is de temperatuur ongeveer hetzelfde. Uh, ja. Nou, ik, ik, heb, ik heb wel eens gehoord dat het er nogal ondraaglijk heet is. Maar er gaan nou, wel veel vakantiegangers naartoe, dus dat valt wel mee. Ja, dat is, kijk, dat ligt er natuurlijk erg aan naar welk deel van Italië je gaat. Hè? Ik ben dus in het begin vooral de eerste twee keer ben ik in het noorden geweest. De po vlakte. Ja, nou, dat is dus helemaal het noorden, hè. Maar ik, Dus wat, wat men de Italiaanse Riviera noemt. Oh, he, dus ja, dus de, ja, ja. He, de voortzetting van, uh, van de Franse Riviera. Ja, ja. Dus, best, dus best... daar in de buurt van Genua. Zo. Ja, en San Remo. Ja. Ja, ja. En daar ben ik in een klein plaatje geweest, Chiaveri. Dat was erg leuk. Ja, maar veel strand heb je niet, hè. Ik heb wel eens gehoord dat uh, aan die riviera allemaal kiezeltjes zijn. Kiezeltjes, kiezeltjes en nog eens kiezeltjes. Nou, dat... Dat is op, bepaalde, op bepaalde gedeelten is dat zo. Dat is wel zo. Er zijn stukken waar je. waar je dus. geen kiezels hoor, maar waar, waar het rotstrand is. Oh, ja. En dat is natuurlijk. als je nou gewoon met volwassenen bent, is dat niet zo'n erg bezwaar. Maar als je met kinderen bent, is dat natuurlijk. is dat wel eens een beetje, on, een beetje lastig. Hè? Want die kinderen willen natuurlijk zand hebben om mee te spelen en zo. Ja, ja, ja. Heb je, heb je goed weer gehad? Ja, over het algemeen heb ik goed weer gehad. Maar je hebt natuurlijk... Dat is wel gek. Wat je vooral daar in die buurt van die... Uh, dus die Italiaanse Riviera hebt. Is het heel lang mooi weer. En dan heb je plotseling... Komt er een enorm onweer opzetten. Het duurt Zet. nooit lang. Maar, maar dan, uh, dan... Trekt zo na een dag is het weer helemaal weg. Zet. Maar het is oh. heel furieus weet je. Zeg je kunt wel eens een dag een ja. slecht weer hebben. Maar ja, dan... er is iemand voor je. Ja, wacht even, ik ben eventjes uh, met het en, en welke tijd van, van het jaar is nu eigenlijk het beste om, om naar die Italiaanse Riviera te gaan? Nou, dat lijkt mij zo van uh, eind mei tot, uh, tot en met juni. Juli en augustus. Ik ben dus, dus een keer uh, juli en augustus in Italië geweest. En toen ben ik ook zuidelijker gegaan. En dus via Florence naar Rome. En toen zelfs helemaal naar het zuiden afgezakt. En, uh... Oh, maar dat is interessant. Ja, dat, dat is. Set. Dat is bijzonder interessant, moet ik zeggen. Zeg, Henk, ja. er is iemand voor je. Ja, en net ik... binnen, er, stond, er staat iemand op je te wachten, geloof ik. Oh ja, nou, Per ik, auto, ofzo. per auto? Nee, ik had toen nog geen auto, weet oh. je. Het was dus zo, het was, kijk, het was in 62, toen dus zijn we dus met de trein gegaan. Ja, ja. Hoe, ja. hoe zijn de treinen? Goed. Ja, de treinen zijn... Zelf eens hier. Ja, de treinen zijn uitstekend. Je moet alleen natuurlijk niet uh, uh, helemaal, je hebt daar, geloof ik nog, als ik me goed herinner... Dat werkt niet meer precies zeker hoor, maar ik dacht het wel. Dan heb je ook derde klas? Hè. Oh, en zo. dat moet je niet doen. Hè, want Zet dan, dan houd, zit je inderdaad houd houd midden bankjes. tussen die mensen met van die. Uh... Uh, is, het, uh, is het een beetje netjes in Italië? Of, uh, of is het allemaal een beetje erop? Ja, dat, in het noorden is het dus, uh, kan je zeggen, het noorden van Italië sluit dus wel aan op het, op het, hè, op het algemene welvaartspeil, wat, dus, wat wij dus gewend zijn. Hè, wat ja. je dus in Nederland, België hmm. en zo, Duitsland en uh, Scandinavië en zo hebt. Kom je nou steeds meer naar het zuiden toe? Ik ben dus zelfs in Sicilië geweest. Dan wordt het natuurlijk toch wel op. Komt het allemaal op een aanmerkelijk lager niveau te liggen dan wat wij gewend zijn? Zegt er, er staat nou, iemand. Ah ja, dat is staat te heet. Er is iemand voor je met een envelop, zeg. He, maar die in zijn hand. Een envelop? Ja. Wat zat erin nou? dan? Ik weet het niet, dat he, vroeg naar jou. Nou, ik. ik het is nogal heet. Ik ben heet, nog even he? bezig, want. Ja. Het is nogal heet. Ja, wat zijn je? He? He? Het is nogal heet in het zuiden. Ja, kijk. <coughs> In, die, uh, daar in de buurt zo van Genua en Chiavari waar ik geweest ben, Chiavari, daar, uh, daar valt het wel mee. Oh. En, en heb jij hotel, Sla, of, uh, ja, uh, in hotels geslapen of bij een particulieren? Nee. Particulier heb ik wel in andere plaatsen in Italië gedaan. Nee, Wat ik ja. altijd wel leuk ik vond van Italië, ja. het dunne papier van de kranten. Is, is het allemaal zo dun? Ja. ja. Alleen ze hebben een paar wenkbladen en die zijn dan weer op gewoon papier, dat heb ik nooit begrepen. Maar het is inderdaad, een prettig gevoel dat papier, dat vind ik ook. Ja, maar wat, wat er nou weer gevaarlijk lijkt, dat het schijnt dat het zo vreselijk gestolen wordt. Hè? Ja, ik heb er vaak je... gehoord van mensen, zelfs als je auto afsluit en je, dat je even een boodschapje doet of zo dan is het toch Ja, geen... daar hoor je veel van en daar zit natuurlijk wel een grond van waarheid in. Uh, maar ik geloof dat dat dus meer geldt voor, laten we zeggen... Het Italië beneden, beneden de grens Rome, hè, dan erboven. En waar de welvaart het, uh, groter is, daar wordt zo, in de buurt van Milaan en zo... daar wordt niet meer gestolen dan er bij ons gestolen wordt. En Maar kom je dan helemaal in dat zuiden, waar de mensen dus een stuk armer zijn... ja, dan heb je natuurlijk kans dat ze... Je kan ze niet verstaan. Nee, ja... Maar datzelfde, met hetzelfde euvel, tenminste ik, zit je ook in Spanje natuurlijk. Ach, hier red je wel met een ja. beetje gebarentaal. Ach, en je spreekt wel. je Frans een beetje op het Italiaans uit. Hè? En de mensen zijn heel vriendelijk. Ze doen alle moeite. Er staat nou, iemand op je te ja. wachten, hoor. Ik weet niet... Uh... Ja, maar... Ach, hoe ziet hij eruit eigenlijk? Wie is het? Wie is het? Allemaal, Ken je hem? Ik helemaal niet. Geen idee. Ik mag ik, wel zeggen een keurige heer. Ja? En hij had een envelop in zijn hand. En dus is een oudere man al? Zeg. hij zegt Nee. Zelf. mag ik even? Mag ik ja. even? Bergen, ik, ik ben niet zo erg op bergen. Is het, is het nou in ja. Italië dan toch nog wel wat om? Het zijn bergen, bergen. Dat kan je bergen natuurlijk. en berg is twee natuurlijk. Ja, ik bedoel, het is hoogste in het noorden heb je dus wat heuvels. Hè? Het zijn, zijn de heuvels die zout. Het is ja, nou, iets, zoiets als Limburg. Zeg, komen we er nu nu nu Kelmers het strand om met ijsjes? Ja. Dat heb ik wel eens gehoord. Ja, ja, ja. ja? ja. Het ijs is lekker ja. zeker daar. Ja, maar dat ijs wat ze daar dus op het strand verkopen. Dan slepen ze zo'n. Uh, bij ons is dat dan keurig een karretje met willetjes ja. of zo eronder. Maar maar zo'n maskramersbak. Ja, dan hebben ze gewoon zo'n. Dit is eigenlijk een ijskast. Hè, oh. Hebben ze gewoon een ijskast. Met een leren riem eraan. En die gooien ze over hun schouder. Hey, en die zeulen ze dan zo door het zand heen. Maar nice. dat is allemaal van dat ijs wat je bij ons ook in de bioscoop krijgt: met chocola en zo. dat vind ik Dat is niks. Maar weet je, weet je wat ik ook zo aardig vind, dat je vooral als je in die kleine plaatjes bent, dat ze <coughs> filmvoorstellingen in de open lucht organiseren. Grappig. Soms alleen maar op een muur, weet je wel? En dan projecteren ze dan echt, een filmblok. lucht. Uh... Hij staat wel in de hal die man, maar hij stond toch echt wel even op je te wachten. Ja, hij had er eh? nog een half lampje zeggen. Heb ik al gezegd? Oh, oh. Nou ah. ja, maar ik wou toch nog eventjes. Ja, uh, je ja, zou niet film zeggen, want ik heb, toen, uh, ik heb daar toen, ik heb dat toen een hele ...leuke film van uh, Marilyn Monroe gezien. Geprojecteerd op de muur? Ja. En dat was wel gek, want die muur was natuurlijk niet helemaal vlak. Hè? Dus je kreeg die oneffenheden van die muur... ...die werden steeds in de film geprojecteerd. Het was heel, het was heel gek. Ja. En uh, het was natuurlijk allemaal nagesynchroniseerd... ...zoals die films daar allemaal zijn. Mm. Maar toch was het wel leuk... En ben jij van plan naar Italië te gaan? Man? Nou, ik zit er inderdaad serieus over te denken. Ja. ja, en daarom wil ik me eens eventjes informeren bij iemand die er geweest is. Ja. Hij is er geweest en... Uh, nou, hij heeft me een paar heel interessante dingen verteld. Wat dan? Ja. Nou, ik... Ja, het is één ding dat ik hem nog wel vraag. Dat vergeet ik bijna. Ja. Uh, dat is nog wel belangrijk. Is het duur in Italië? Eh... Uh... Wat, wat, wat sinds in die EEG zit, alles gaat maar omhoog. ja. Nou, het is dus als je het als je zegt nou met Spanje, dus vergelijkt hè? Wat, wat ik wel de meest eerlijke vergelijking ja. vind. Ja, nou, nou ja, ja, maar, maar, nee, maar ik bedoel, uh, uh, uh, Spanje mag... zit niet in de ERG. Nee, maar nee, buiten, maar ik bedoel op een ander vlak, omdat maar het, het gaat een met... soort, een soort Maar uh, soort vakantiegebied is. Maar het he? gaat ja, dus met die Liris. Is dat niet vervuilend? Nou, alles met zes vermenigvuldigingen. Ja. Nee, is... ja, maar dan loop je dus de hele dag zes, ja. zes keer zo ver. Je loopt de hele dag te rekenen zo'n beetje, eigenlijk. Ja, ja, dat wel een beetje, natuurlijk. Ja, vergeet ja. je die man maar, niet, uh... denk. Ja, ik, ik ga zo heen. We nog even dat over ja. die spakketten nou, vertellen. Ja, dat is hij, echt hij als hij naar, echt, naar Italië gaat. Dat komt echt niet voor mij, hoor. Nee, nee, ik weet het wel. Ja, maar ik wou wel even horen over die spakketten. Ja, zo. want als je er nou uh, misschien heen gaat, dan uh, is dat toch wel leuk om te weten. Ja, dat is daar dus een voorgerecht. Maar het is erg veel. Hè? Als Nederlander zie je dat toch een beetje tegenop omdat het zo'n zo groot uh, bord is. En die Italianen eten dat, je kent dat wel, met zo'n vork, dan rollen ze het op. En dan eten ze bliksem snel op. Dat moet je ook doen, want het wordt erg goud koud. Maar dan uh, nou was het vaak zo dat ik, als ik dat bord spaghetti op had, dan had ik al meer dan genoeg. Hè? Dan, uh, dan kon ik niet meer. En dan, dan wilde ik afrekenen. Hè? En dan moest je die gezichten van die ogen zien. He, want het is net zoiets als je bij ons in een, een restaurant gaat en je laat helemaal voor je dek. en je bestelt een bord soep en je zegt afrekenen. He. Italiaanse postregels zijn ook niet zoveel waard. Nee, zijn niet zoveel? Nee, veel waard. nee, nee, nee. Maar hoe, hoe komt het dan? Ja, ach, ik, ik, ik weet het niet. Ik, waarschijnlijk uh, omdat het uh, toch een land is dat. dat, uh, dat een beetje minder. Uh, minder goed in zijn, uh, in zijn, in zijn geld zit. Heeft, het, wordt, het wordt weinig gevraagd. Waarom had je nou in het eerste Italië in je hoofd? Alleen omdat je er nooit geweest bent? Nee, omdat ik uh, een keer in Spanje geweest ben. Ja, ja dat en, vind ik ook een en, hele logische gedachte. En dan? Nou, ik dacht, ach, het zuiden, dat, uh, dat is wel aantrekkelijk. Ik ben in Spanje een keer geweest. Ik ga nu een keer naar Italië. Dat kan je niet zeggen. Zeg, nee. zeg, Henk... zeg denk je aan je man? Zeg, nog heel even. Ja. Zeg, honden. Zie je daar veel schaaminkeltjes op straat rondlopen? Nou, je ziet wel veel honden, ja. Toch veel wel. meer dan bij weer. Oh, weer. Oh, ja. oh, veel meer, veel meer. Loslopen? Ongelijk. Ja, allemaal. Je ziet nooit iemand, je ziet die honden lopen nooit aan de lijn, zoals bij ons. Je, die lopen ja. altijd los, vrij zo. Ja. Ja. En, en uh, hoe is het met Rabiërs? Ja, ik heb er nooit iets over gehoord, maar ja... Waar honden zijn... Ja, daar is het raar. Is, dus. is ja. Ja. ja. En katten. In Spanje heb je katten altijd los. Ja, nou dat vind ik... vrouwen valt daarop, weet je wel. Ja. Kleine katjes achter. Ja. Ja. Maar ze zitten vol met vlooi. Ja. ja, nou ja. ja. Maar nou, je we... ziet daar meer honden dan katten, toch? Uh, uh, uh, dat zie ik je nou weer niet zo lekker, geloof ik. Hè? Nee. Zeg nee. heen. Nee, ja. dat is leuk. Denk er even aan. Ja. Moet nee. er maar eens even heen... Vraag me toch af wie dat is hoor. Ja, zeg, bedankt toch voor, uh, voor ja, okay. alle informatie. Ja, zeg luister eens. Je mag een plaatje voor me draaien. Drie keer draaien wat. Ja, drie keer draaien. Uh, Net King Call? Nee. nee. Uh, Mildred Bailey, Darn Dead Dream? Nee, nee, nee. Ook niet. Uh, Hoe? Tommy Dawson? Goed, maar dat is het niet. Dat is het nog niet? Nee. Uh, ik geloof dat ik het weet. I know why. Vierde keer, hè? Ah, nou ja. Ja, vierde keer. Ah. I know why. Paula Kelly. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik laat hem je horen. Denk om het z'n viertje en denk om de snelheid, hè? Ja, natuurlijk. Zo. Nou, daar komt hij aan. jaren ingekomen ja. nou niet in de later jaren natuurlijk, nee één keer maar voor goed De zang was van Paula Kelly. En u hoorde natuurlijk kaaschippers G. Brands en J. Bernlef. Met dank aan de VPRO. Gaat u mee naar het museum. We've got the sun and the moon, above, and the stars that shine each night. We've got the rain and the wind that blows, and the birds, the flower and the bee. Dat een geintje. Desmond Dekker en die Israelites. Madanitja, la la la nee, la. Ik wil het hebben over een uh, groots opgezette tentoonstelling in het GEM... naast het Haagse Gemeentemuseum onder de noemer Ja, Natuurlijk. En de ondertitel Hoe kunst de wereld redt. Speelt de mens geen centrale rol meer in de wereld? En de natuur nog minder? Hè? Wat is de natuur uh, dan nog? En wat is natuurlijk? En wie bepaalt dat? En hoezo? En hoe heeft de techniek ons overgenomen? Is er geen enkele balans meer? Wat kunnen we doen? Dat soort vragen wil deze tentoonstelling oproepen. Nou, zo'n tachtig kunstenaars van over de hele wereld die doken hierin en het museum stroomt letterlijk over van hun werken, tot in de tuinen en zelfs verspreid over heel Den Haag. Nou, bij de persopening vorige week donderdag werd een en ander geopend... door een forumdiscussie, geleid door Lennart Boy... die het enorm zwaar had door het uh, verbale geweld van ene... Uh, Carolyn Christophe bakargiev acteur van het Tureins museum en ook de curator van de afgelopen documenta in Kassel. Wat een heks was dat, zeg. Ze vond alle vragen te romantisch, waar ze overigens wel gelijk in had. En, en wat ze zei was soms ook wel zinnig... maar het was allemaal zo ongelooflijk ingewikkeld en intellectualistisch... met een hoop name-dropping. Ik bedoel, de kloof tussen kunst en publiek... ja, die maakte zij wel echt bijna onoverbrugbaar. Nou, amusant was het wel. Afijn, ik betrad de tentoonstelling en ik stuitte al gauw op kunstenaar Zeger Rijers. Bekend van zijn enorme projecten met paddenstoelen en schimmels. En die stond daar met een plantenspuitje. Rijenvol jonge paddenstoeltjes voor het raam eh, te besproeien. Zeger, vertel even hierover. En waar zou ik beginnen? Nou, de titel of... is A Glance Through the Shades. Dat ja? kan nog volgen, want je hebt hier dus voor het raam... Uh, eigenlijk als een soort uh, luxaflex, iets uitvergroot. En dan op de lamellen, zou ik maar zeggen... Ja, maar die, die titel, in de titel zit er ja? een omkering. In het Engels heet het luxaflex, heet het heet de shades. Maar eigenlijk... Kijk je niet. Je kijkt door de shades naar het licht. Maar op deze lamellen groeien ook nog paddenstoelen die een bewustzijnsverruimende werking naar indigestie hebben. En dus dit is een hele mooie andere manier van naar het licht kijken. Of naar een bepaalde manier van het licht kijken. Het is eigenlijk een mix tussen een landscape en een cityscape. Jij zegt hier, dat begrijp ik niet, ik heb er een vraagteken bij gezet. Voor mij. ...staat dit werk op deze manier symbool voor het feit dat musea fantastische geschiedkundige ankers zijn... ...die inmiddels wel aan actualiteit hebben ingeboet. Wat er aan actualiteit heeft ingeboet is in feite een tekortkoming van ons of een verandering van ons. Wij kunnen namelijk werken uit de 16e eeuw niet meer begrijpen. Wij lopen eraan voorbij en menigheem vindt ze mooi en het zal wel. Maar op het moment dat je van een specialist uitleg krijgt over zo'n werk... Dan betekent dit iets heel anders dan dat je daarvan dacht. Ik heb onlangs van Jan Steen een schilderij uitleg gekregen: het doktersbezoek. Waar een dokter zit en een meisje op bed ligt. En een glas met rode vloeistof in, een glas in het ongeveer in het midden van het schilderij omhoog gehouden wordt. Niemand weet, behalve mensen met echte kennis van. Historische kennis, ah. kennis ja. historische kennis. Dat die dokter een kostuum aan heeft. Dus dat die dokter helemaal geen dokter is, waarschijnlijk. En dat het meisje waarschijnlijk helemaal niet ziek is... was ook ergens aan te zien. En waarschijnlijk heeft ze gewoon liefdesverdriet, blijkt dus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dus het is eigenlijk een soort van ja, ja, ja. ironische ja. prent ja. ja. over de maladie van het liefdesverdriet. Ja. Maar luister, zeggen dat geldt voor bijna alles... wat hier ook in deze tentoonstelling staat. Ja, ja, is... Zonder het verhaal erbij heb je zoiets van... Huh? Heel vaak. Ja, niet bij we, alles, maar... Ik moet zelf zeggen, dat is maar heel vaak bij moderne kunst. Ja. Voor hedendaagse kunst, ja, moet maar ik eigenlijk die, maar... Nou, je kan je afvragen wat er allemaal onder de noemer kunst valt. Ik heb in Middelheim ook een keer iets met paddenstoelen gedaan... waarbij de trappen naar de zaal geblokkeerd is. Want ik vind het niet eerlijk dat elk museum trappen heeft. Alsof de kunst daarboven heilig verklaard wordt. Alsof het de sokkel nodig heeft. Een bedelaar die bij wijze van spreken onderaan de trappen ligt... die kan bedelaar zijn, kan kunst zijn. Maar als hij bovenop die trappen ligt... dan is het per definitie onderdeel van een kunstwerk... En dan is het dus geen wederlijk meer. En weet je, die discrepantie, de verheiliging van de kunst, daar heb ik moeite mee, laat ik het zo zeggen. Ja. Voor mij is het, is het, gaat het vaak over een manier van kijken. Ja. En natuurlijk wordt die in een museum wel aan heel veel mensen getoond en uitgelegd En geïsoleerd, en in een kader geplaatst en in een, in een frame wat dan de, de, het concept van de tentoonstelling is. Ja. Jij maakt hier nu iets en dat, dat is een, ook een statement, maar het is ook een heel mooi beeld. Je kan er dus op meerdere manieren naar kijken. Ja, maar je kan ook die, dat, dat mooi op meerdere manieren interpreteren. Ten eerste is het heel esthetisch. En ik ben, ben dat is een van de grootste gevechten in mij om al dan niet esthetisch te zijn. Ik wil het niet. Omdat mijn werk en de aanloopperiode naar het werk toe en de, de, de manier van bezig zijn, uh, dat zou al zo'n performance kunnen zijn aan zich. Een hele goede vriend van mij heeft uh, geen documenten gemist in zijn leven. Hij is eigenlijk wereldreiziger en kunstenaar, maar die helpt mij heel vaak in grote projecten. En aan het eind van de dag, na, na echt met werken de hele dag, zitten we er vaak bij, nemen een biertje of een kop of thee. En dan geven we gewoon voor de lol geven we een cijfer. We zitten altijd boven de zeven, als zou het laten we zeggen op de documenten van wat erna... Dus ook zo'n zo setting, zo'n... Ja, het geïmproviseerde uh, ja, opbouwsetting is, is geweldig. Ik heb een keer een hele ruimte vol met piepschuim gestrooid. En een grote katrollen aan het plafond. En 50 kerstbomen omgekeerd in de behangplak gedoopt. En daarna door de piepschuim. Ja. Nou, dat was geweldig om te zien allemaal. Deze lamellen die zijn uh, een soort van zo steriel mogelijk behandeld geweest. Waarbij ik ja. een assistent met een regenpak helemaal schoongemaakt... met alcohol, met badmuts op, met, ja. met afwashandschoenen aan. Dus eigenlijk zou het hele proces naar dit toe ook gevuld moeten worden. En, en ja, dat, dat, zou, is... dat zou wel leuk zijn. Ik heb foto's. Je hebt daar net zoveel geluk van? Of, ja, het, of voldoening? Nee. Of wat is het? Nee, ik denk zelfs andersom nog. Dat er in het proces zelf zo ontzettend veel besloten ligt... Wat, uh, je werkt natuurlijk naar een werk toe, naar een uitgekristalliseerde vorm van iets. Dat is ook laf om te zeggen, omdat dit eigenlijk een groeiend werk is... wat nu, de, ik trek mijn handen ervan af, het werk wordt uitgedroogd door het museumklimaat. Of we dat nou willen of niet. Wat er voor mij ontzettend ontzettend belangrijk is in dit soort werken... zijn we er net al in de aanloop naartoe en in het werk zelf zijn fotomomenten. En ik moet ergens een kristallisatie hebben, een, een punt waar ik zeg van... Dat, ik noem het altijd mijn oogstmoment... Hier een hele boom hangt vol met appels. Die zijn bijna allemaal rijp, maar aan de schaduwkant nog wat minder. En dan, iemand zegt toch, ja, voordat ze melig worden, moeten ze eraf. Ja, en peren is dat nog moeilijker. Die pluk je een paar weken tevoren en die moet je daarna laten En hier ook, ik moet gaan schipperen tussen de ene LML die nog niets heeft. Ja, baby's. Ik kan je baby's laten zien die we gaan vermoorden. En dit soort dingen, die gaan we allemaal vermoorden. Om, omdat het veel zijn, anders wordt het te vol. Nee, nee, ze, ze moeten drogen straks. Dit... Dit is toch... Dit, dit, ik kan niet anders dan nu het plastic eraf halen. Oké. Okay. Nou goed. En nu even terug naar deze hele tentoonstelling. Ja, natuurlijk. Met een streper door. De kunst die uh, de wereld moet redden. Je zou je zelfs kunnen afvragen in hoeverre wij als mens geëvolueerd uit een aap... Wat, wat blijkt? Uh, ik van de gibbel en anderen van de, van de gorilla. Ehm um... <lacht> Was er de nou te lachen? Ik ben mijn, dit, ja, zo, okay. ben ik, zo ben ik breder dan dat ik lang ben. Oh, je, je, Ja, zet een lange arm. Er, er zit wel een kern van waarheid okay. in. Nee, maar um, die hele evolutie en ons menselijk handelen en doen... is dat niet dan inmiddels ook natuur? En weet je wat? Elke vierkante millimeter van deze aardkloot is bewandeld, besnuffeld. En, en onze bemoeienis met natuur is zo gigantisch... dat we hier uh, in Nederland zijn maar eventjes 180 paddenstoelen op de verboden lijst gezet. Waarvan 30 inheemse soorten. Die ook bij de koningin in de tuin. St, mag ik niet zeggen. Maar die uh, rood met witte stippen bijvoorbeeld is verboden in Nederland. Dat groeit bij zoveel mensen in de tuin. Als je de, de, de wet letterlijk neemt. maar de, Ik moet hier niet veel over uitweiden. Nee, want ik, ga, ja, ja, ja. Mag niet, dit werk mag absoluut niet zo geïnterpreteerd worden dat het alleen maar een agatie is tegen een Nederlandse wetgeving. Dat is het niet. Het is gewoon een mooi werk. En zo is het. Halisugene paddenstoelen. Ja, die zijn sinds 2008 verboden. Hè? Ja. Maar eigen kweekzets dan weer niet? Ja, kunstenaar Zeger Rijers doet niets illegaals, geloof ik. Want die wetgeving hierover is echt duister hoor. Maar het museum dat de paddenstoeltjes laat drogen. Oei, oei, oei, dat mag dan geloof ik niet. Nou, weet niet. Binnenkort wordt er voor de shades eh, een glasplaat gezet, naar het schijnt. Een trapje lager stuit ik op prachtige, grote, met zachte, dunne, witte stof getooide, ijzeren, bewegende constructies. Ralf nauta van Studio Drift maakte ze. Ja, dit zijn mechanische bloemen die dansen op muziek. En wat we gedaan hebben is het uh, gedrag van bloemen bekeken, van hoe ze open gaan en dicht gaan, dat je, aan die emotie die daar bij komt, die hebben we in ons werk proberen te stoppen. Ik heb ook een associatie met grote kwallen, vooral deze hier, prachtig. Ja, ik krijg heel vaak te horen. Dat vind ik ook leuk om te horen. want ja, Dat is ook wel de beweging, ja, dat poëzie dat we proberen in te krijgen. En dan lees ik hier bij de beschrijving. Uh, ze laten ons zien dat natuur en techniek niet altijd aan elkaar tegenovergesteld zijn. Maar dat ze elkaar ook kunnen versterken. Daar gaat het eigenlijk een beetje over. Omdat uh, ja, in onze wereld nu heel veel van ja, natuur en techniek eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar staan dat een evolutie van elkaar is. Wat we ook high-tech noemen, is vaak gewoon ontzettend low-tech... vergeleken bij wat we low-tech noemen, de natuur. Ja. En uh, ja, die contradicties vinden we gewoon heel leuk. En ook omdat daar samen mee te spelen, om, om nieuwe dingen mee te maken. Ja. Gewoon puur omdat techniek heel interessant is. Ja. Tenminste, het hele interessante dingen in de natuur ja, dat blijft ook eeuwig fascinerend. Is er wel zo'n uh, contrast? Nee, voor mij dus niet echt. Nee. Maar voor veel mensen wel. En het is gewoon leuk om te laten zien dat die dingen wel samen kunnen werken. Ja, werkt lekker relativerend. Buiten, achter het gem, op een, op een veldje, staat een enorm langgerecht houten gebouw van kunstenaar Joep van Lieshout. Dit is de utopische zaagmolen- en kaaskutmakerij. Dus hier is een zaagmachine, die kun je aandrijven door een tredmolen. Met een 16 man of zo kun je daarin lopen. Dan gaat het hele stelsel van assen en wielen en kettingwielen gaat allemaal draaien. Dat, dat is absoluut mechanisch, niet elektrisch? Dat is absoluut helemaal mechanisch. Alles, alles hier? Alles is spierkracht. En dan uh, gaat die zaagmachine draaien. Daar kun je een boomstam op leggen op dat karretje wat daar zit. En die loopt dan zeg maar, van links naar rechts onder de machine. Zodat je daar dus planken ja. en boomstammen kan maken. Heb je alles, dit hele houten gedeelte van het huis, ook op die manier gemaakt met deze? Of uh, heb, je heb je vals gespeeld? Nou, uh, ik, zou het, ik zou het geen valspeler noemen, maar de machine was nog niet klaar. Maar wat belangrijker is, is dat die doorlopende as ook doorgaat naar het gebouwtje wat ernaast zit. En daar wordt dan een melkmachine aangedreven en een kaasmakerij. Dus een kar, en, een grote karnton? Ja, nou het is geen karnton, dat heet weer anders volgens mij. Maar in ieder geval, daar komt de melk in. En dan doe je er wat bij, dan gaat die schiften. En dan wordt het geroerd en dan komt er hele... Uh, rustieke kaas uit. Even zo hier heb je van die dingen om aan de uiers van de koeien te zetten. Uh, is dat ook allemaal mechanisch? Alles is helemaal mechanisch, ja. Hoe dan? Hoe werkt dat dan? Nou ja, die as die aangedreven wordt, die tredmooi, loopt helemaal door. Ja. Dan moet je even meelopen. Ja, dat doe ik. En Dan zitten hier van die wielen aan met banden eromheen. En dan drijft dat aan, wordt het vertraagd of versneld. En dan uh, gaat deze machine lopen, dat is de vacuumpomp. En dan gaat, die gaat naar dit toe... En die zuigt dan de melk eruit en wordt dan nog gepulseerd. ook. Ja, ja. Gaat. En dan uh, komt de melk eruit en die gaat dan door dit vat heen. En dan wordt dan met dit pompje weer naar de kaasmachine gepompt. Hey. In één keer. Dus de koeien staan daar en dan gaat daar de kaas. Heb je het uitgeprobeerd? Nee. <laughs> en verder, verder wacht even. Want het is, hier, is daar ook nog een gezellig uh, woongedeelte of wat? Ja, dat is ook een, uh, een keuken. Die is dan gemaakt met hetzelfde materiaal, dus ook stalen buizen en kettingwielen en kettingen. Om eigenlijk een soort uh, idee te geven dat uh, mensen één willen zijn met de machine. Dus leven met de machine, ze leven tussen de machine. In de, in de zagerij en in de boerderij. En dat vind ik heel belangrijk. Het is een soort nieuwe utopie over het uh, produceren van goederen. Dus de industriële revolutie backwards. Een nieuwe industriele revolutie. Maar dan zeg maar waar het veel meer gaat om de, om de bevlogenheid van het product. Oké. Okay. Want wie gaat dat ding draaien en hoe doe je dat? Ja, dan moet je daar aan dat ding gaan staan. Dan moet je gaan duwen. Dus niet een paard of zo, maar een mens? Nou, een flink aantal mensen. Ik zou een stuk of 16 zou ik zeggen als je, het, uh, als je echt wil gaan zagen. Een soort slavenarbeid dan toch weer? slaven van je eigen spullen. Nou, zo zou je het kunnen zien. Dus zeg maar, dit beeld kun je op heel veel verschillende manieren interpreteren. Dat is juist ook goed eraan. Dus je kan zeggen, van, ja, het is een nieuwe utopie... waarin we zeg maar weer op een nieuwe verhouding aangaan... ten opzichte van materiaal en arbeid en consumptie en goederen. Het is dus zeg maar heel sustainable. En aan de andere kant kun je ook denken... dat ja, is een totale apocalyptische of een post-apocalyptische bedoeling... Met waar je keihard moet werken. En dan, juist dat verschil, zeg maar even, hè, of die, die, die tegenstelling, dat, dat buit ik dan uit vind ik helder, vind ik mooi. Ja. En van waar die spiegels? Nou, dat als je dus daar staat te werken, dat je jezelf kan zien. Je dus, eh, als als een sportschool, zeg maar even. Dus het is ook, waarmee je kan zeggen het is slavenarbeid. Maar aan de andere kan zeggen van nee, het is een body culture. Oké. Okay. Ja. ja, leuk, ja. Oh, en mogen mensen er ook echt aan draaien? Kort? Uh, ja, mag je aan draaien. Ja. Ja, je mag, daar, je mag daar gaan staan. De mensen mogen dat... Ja, we hebben hem natuurlijk voor de veiligheid even afgesloten. Omdat anders, denk ik, misschien wel een paar ledematen... her en der. Het is namelijk een echte machine, dus je kan overal tussen komen. Ja, dat dubbelbeeld van die slaven-annex-fanatieke sportschooltypes. Nou, dat vind ik erg goed. Verder ziet het ook weer fijn uit, hè. Vooral het kolossale houtgebruik voor die ton en die, en die kaaspersen. Terug naar binnen... Bij een opstelling van allerlei kamerplantjes... aan gekleurde infuuszakken... getooid met de titel Plants Liberation Forest... tref ik beeldend kunstenaar en stedenbouwkundige Tom Matom... druk in gesprek met andere kunstenaars. En de Sloveense kunstenaar en architecte Marietika Potterc die uh, heeft hem net uitgenodigd om weer les te komen geven... Nou, ik haak erop in, want waarom willen haar studenten dat hij weer les komt geven? De yeah, studenten zeggen dat hij een speciale relatie heeft met de natuur. En dat hij een project met hen that dat ze hun perspectief on op hoe ze dingen doen. Wat deed je met ze? Nou, ik, ik luisterde naar ze. Kijk, er zijn veel professoren die proberen studenten wat te leren. Maar je kan ook gewoon naar ze luisteren horen wat ze zeggen en dan daarop ingaan. Dus je neemt ze gewoon serieus. Maar vroeg je ze ook dingen dan? Ik stelde een probleem aan de orde. En dan, uh, ik deed daar projecten over uh, windenergie. En er zijn natuurlijk allerlei mensen, technoneuten... die zich met windenergie... en die, die zitten dan in een kringetje alleen maar dezelfde problemen op te lossen. En ik vroeg dan studenten, wat vinden jullie ervan? En dan er ging er eentje, die zei, ja, ze spreken tegen me. En hoe die stand van die wieken... dat lijkt wel een soort verhaal wat ze me vertellen. En die ging helemaal een alfabet maken van... Hoe de stand van de wieken een verhaal. En zijn misschien is het wel een verhaal van Goethe wat ze schrijven. En dit was op een kunstacademie of het wat? Was, het is een kunstacademie, maar het was, uh, ja. ik had architectuur, kunst, design. Uh, alles door elkaar. Oké, okay, goed. Ja. Want jij woont in voormalig Oost-Duitsland? Ik woon in, uh, in de buurt van Schwerin. De opa van Koningin Beteks komt er vandaan. kijk eens aan. Maar goed, hier ben jij ja, natuurlijk. Ja. Heb jij een, een plantencrash gemaakt? Is dat een goede omschrijving? So, dat was de, de, eigenlijk de opdrachtformulering of de vraag: kan je een ja. plantencrash maken? Ik heb het genoemd het Plants Liberation Forest, het Plantenbevrijdingsfront. De achterliggende idee is dat op een dag zijn we natuurlijk zover dat we onze laatste bomen op aarde omhakken. Dat is, daar zijn we op weg naartoe, zoals ook op Paaseiland de bomen omgehakt zijn. En op dat moment worden onze kamerplanten misschien wel de laatste redding. Want die stammen af van bomen uit het Amazonewoud. Dat weten ze misschien niet meer, de kamerplanten. Maar dat is wat we ze hier wilden laten terugontdekken. Maar de voorwaarde voor kamerplanten om nu weer als boom te kunnen overleven... is dat ze wel leren om met ons afval... Daar moeten ze op kunnen groeien. Als ze dat niet kunnen, gaan ze natuurlijk dood. Want ons afval is overal. Dus we hebben een infusieinstallatie gemaakt waarbij ons afval... je ziet het daar in die gekleurde zakjes hangen. Die staan allemaal voor een soort afval, dus we hebben daar oude telefoontjes, de binnenkant van een computer, maar ook een Adidas schoen en een Hema rookworst en een Barbie pop. En dat is allemaal gewoon het normale afval. Dat drupt daar langzaam in die plantjes en daar groeien ze op. Dat Sommige... moeten ze leren. Dat, dat moeten ze leren, anders ja. hebben ze geen kans in onze wereld meer. Sommige potjes zijn leeg, dus ze zullen het ook niet allemaal overleven. En anderen doen het goed. En tegelijkertijd zie je, het is ook als een soort grenspost ingericht... dat er langs staan van die bakjes, zoals je ze ook op het vliegveld wel ziet... waar je dan je spullen in moet doen. En daarin liggen allerlei stickertjes die verwijzen naar een probleem. Uh, bijvoorbeeld, waarom moet ik met een radioreporter praten... die kleren aan heeft die gemaakt zijn door kindslaven... hoewel ik aan je gezicht zie dat je dat eigenlijk niet wil. Toch is het zo. Dus blijkbaar zijn wij al door die installatie zelf ook gegaan dat we dat normaal vinden. En dat we daarmee om kunnen gaan zonder ons eigenlijk depressief van kant te maken. Wij zijn zo onfatsoenlijk, zou je kunnen zeggen, dat we het normaal vinden dat we met mensen omgaan die allemaal die kleren om hebben. Het is maar één van de problemen, hè? er liggen er veel meer. Dus het verwijst ook naar gewoon hoe wij in onze maatschappij zijn. En we weten het allemaal, want ze hebben, sommige plantjes hebben oormerken, daar staat een QS-code op, zie je? Dus dan kan je met je telefoon even inzoomen en dan zie je op internet meteen dat het probleem van die... Er zijn natuurlijk gewoon hele websites over het probleem van waarom kleding vervuilend is en met, uh, met onze voeding, alle problemen. Het staat allemaal op internet. Maar het tegendeel staat ook allemaal op internet. Dus het antwoord... Je bedoelt het tegendeel wat? Nou, dat het niet zo erg is of dat het wel meevalt, of dat kinderarbeid ja. niet erg is, want anders hebben ze helemaal geen geld. Of er zijn ja. natuurlijk altijd argumenten en okay. tegenargumenten. Dus je en moet hoe uiteindelijk... denk je dat je als mens, want als mens word je gek van. Precies. En de enige precies. manier waarop ik overleef, is door het af en toe gewoon kop in het zand te steken. Ja, dat is dus precies wat die. Ja. Dus je moet ermee om kunnen gaan. Je moet dat, ja, kop in het zand. Maar tegelijkertijd voelt het ook heel dom. Ja, ja, ja. Of ja, het is ook heel ja. dom. Dus we hebben één oplossingsrichting. Dat is daar de, bij die stoel ligt een e-reader, een, e een boek. The ja. Short History of Utopia van Ellie Smolenaars. Het is als e-book e te lezen. Dus je kan het ook gewoon thuis downloaden en lezen. En dat geeft een overzicht van verschillende utopieën... zoals we ze de laatste paar eeuwen langs hebben zien komen. Ja. ja, de vraag is natuurlijk, wat is de volgende utopie waar we naartoe gaan? We komen er nu ongeveer achter, ook met dit soort tentoonstellingen... dat het kapitalisme waarin we in terecht gekomen zijn... Hè, nu in, is het, de jaren tien... Toen ik klein was, had het kapitalisme een heel sociaal gezicht. Gingen we scholen met het belastinggeld bouwen en ziekenhuizen bouwen. En oude mensen kregen dan een pensioen zodat ze niet hoefden te werken. Dat was een heel mooie vorm van verzorging, een soort sociaal gezicht. Dat is in de jaren tachtig. In het neoliberalisme omgeklapt. En nu laat het kapitalisme ons allerlei dingen zien. wat we eigenlijk niet willen. Je steekt dus het kop in zat. Als je dat op het socialisme zou terugdenken. dat zat in dezelfde fase. Dat het socialisme bleek niet het paradijs voor de mensen. wat ze ooit beloofden. maar bleek één grote ellende. waar mensen niet meer vrij waren. honger hadden. Dat hebben we af kunnen schudden. Ik woon in Oost-Duitsland. Dat is daar een woning tussen de mensen. die ooit dat regime afgeschud hebben. Maar die hadden een voorbeeld waar ze heen wilden. Nu is dat voorbeeld blijkt eigenlijk net zo erg te zijn. of misschien wel erger is niet helemaal waar, want honger hebben we niet. Alleen wat we eten willen we eigenlijk niet eten. Want dat is of vervuild of, of niet, niet waar wat erop staat. Of, of we worden er ziek van. Dus we zitten op de fase dat ook het kapitalisme dat utopisch karakter krijgt. Het blijkt niet waar. En dan is de vraag, wat is dan de volgende stap die we zetten? Heb jij daar ideeën over, Tom? Ik heb één idee, maar dat is nog niet. Er zijn heel veel ideeën. Zo'n Occupy-beweging, of de, de, de Slow Food-beweging, of de Loha-beweging. Dat zijn allemaal mensen die ook daarmee bezig zijn. Ik heb er zelf eentje die ik heel mooi vind. Is het is op zijn Engels de Broad Welfare Economy. Het ruime welvaartsbegrip heet het. Dat je eigenlijk wil dat alle producten of dingen die wij kunnen kopen. dat die eerlijk zijn. Dat daar, dus ik wil best een iPhone kopen. dan wel eentje die niet de werknemers in de fabrieken ziek maakt... die niet die werknemers zo weinig geld betalen... dat ze daar eigenlijk als een soort slaaf zitten. Maar dat ze daar eerlijk voor betaald worden. Ik wil best uh, de kleding Hoe dragen. Hoe krijg je dragen. dat in godsnaam voor elkaar? Ja, dat is dus de utopie die we moeten uitwerken. Dat we daar een soort beeld van... Het is een kwestie van... Het probleem is natuurlijk dat er op dit moment... mensen, als je dat niet op de een of andere manier... afspreekt en vastlegt, dat je dus ook... gemeen kan zijn of onfatsoenlijk kan zijn... door mensen uit te buiten... of door vervuilend bezig te zijn dan krijg je dat er een dure telefoon en een goedkope telefoon is. En dan zijn wij mensen zwak genoeg om altijd voor die goedkope te gaan. En hè, misschien lukt het je één keer op een dag om het te weerstaan en goed te zijn. De rest van de dag ga je ten onder aan al die koopjes en, die, en, en, en word je in, in, in de luren gelegd. In dat ruime welvaartsbegrip zei je dus als je voor alles maar op zo'n eerlijke weegschaal... dan worden die prijsverhoudingen ook heel anders. Snap je het? Of... Ja, ja. Een ander voorbeeld, even groene stroom, dat nu in Duitsland actueel is. Daar wordt windenergie stroom gemaakt. Daarvoor moeten nieuwe leidingen aangelegd worden. Dat kost heel veel geld. Wat doen ze? Dat slaan ze om op de prijs van de stroom. Dus de consument moet 2 cent meer betalen voor de stroom, om de leidingen te betalen om die stroom door het land te verdelen. Ja. Maar de atoomstroom, wat veel goedkoper is. Maar wat heel riskant is en waar heel veel vuiligheid geproduceerd wordt, afval, wat we honderden jaren moeten gaan bewaren. Dat hele bewaren en het transport en het risico van Fukushima, dat zit niet in de stroomprijs. Dat wordt door de maatschappij overgenomen. Dus als er een ramp gebeurt, moet de maatschappij het betalen. Net zoals de banken. Die maken er een potje van en de maatschappij draait op voor de kosten. In het ruime welvaartsbegrip zou je op een hele andere manier dat soort kosten... Ja, balansen van moeten maken. Dus dan moet die atoomenergie net zoveel kosten of misschien wel meer, veel meer dat dan... De... dan moet je, ja, je moet gewoon alle ja. consequenties die dat produceren van die stroom... ...en de risico's die het heeft dat, ja. en het afval verwerken. Ja. Dat ja. moet je ermee verrekenen. Ja. En dus ook de gezondheidsrisico's ja. en de vervuilingsrisico's. En, en, en, en dan krijg je een hele andere balans van producten. En dan wordt het als consument ook veel makkelijker... ...want dan zitten niet meer die oneerlijke... Concurrentie door. Het is natuurlijk een utopie, hè. Dus tegelijkertijd weet je ook al. Als we daarheen gaan, gaat dat ook weer gebeuren. Maar die weg daar naartoe is in ieder geval. Dat is wat we zoeken. Een nieuw ja. beeld waar je heen ja, wil. En ja, ja. dan kunnen we daar naartoe gaan. Ja, en dan daarna en dat nou, is weer een nieuwe. Dat, met dat boek en in die hoek okay. wordt, wordt, wordt uitgezet uiteengezet. Nou, Ton, ik vind het fantastisch. Ja, ja, ik ga, ik ga, mag ik ook zo'n stickertje pakken? Moet van, zelfs. Ik moet. Ja. Alright. Je mag ze allemaal plakken. Ja. Kijk, ja. als je normaal in een vliegveld komt, dan heb je altijd het bordje Nothing to Declare. Ja. Niets aan te geven. Maar het betekent dus ook niets te vertellen. En dan denk ik, al oh ja, moet je door een poortje als een soort dombo, ik heb niets te vertellen, als een soort loser in de wereld. Dus we hebben hier het bordje Nothing to Declare en aan de andere kant het bordje Good to Declare. Dus niet Goods, wat er normaal staat is van goederen, maar dit is Goods, zo van ik heb wel degelijk iets te vertellen, namelijk ik heb een goede boodschap. En dat is dus, daar liggen een hele andere categorie-stickertjes. Okay. Dat is dus de categorie... Hè, dat, yeah. I love, hè, I, I de utopia of a broad welfare economy. Dus wat ik je net vertelde, dit is mijn utopie. Okay, okay. uh... Tommaton binnenkort een uur lang te horen in gesprek met Petra Apostel in Kunststof. En door die pausverkiezing moest het gesprek met hem vorige week wijken. Eeuwig zonde, maar hij komt dus nog. Jaak Langeberg die voert mij naar twee wanden met een raar soort leesmachientjes. Wij organiseren een schrijversestafette, onder de vlag van jaar natuurlijk, en die heet Fora en Fauna. Dus die verwijst zowel naar de planten- als dierenwereld, maar ook naar internet, naar, naar forums. Oh ja. Die organiseren we op Facebook en Twitter en er zijn 16 schrijvers die kruipen in de huid van een dier of plant en dat is begonnen met Esther Gerrits als tweeblaar dood. en hier op de tentoonstelling uh, ja natuurlijk hangt eigenlijk de, de, ik noem het wel de offline versie dus je kunt op Facebook en Twitter kun je het volgen onder die naam voor. Als je, je zegt de tweeblaar dood, dat is voor mij al abakadabra. Ja, de tweeblaar CarniDoot, is een uh, hele bijzondere plant die eigenlijk alleen groeit in de woestijn bij uh, Namibië. En uh, Esther Gerritsen hadden we gevraagd, nou, wil je meedoen aan dit project? Ze zei, ja, ik wil de twee blaar cannydoot dan wel Waar kan zijn. Waar ze zelf dan mee? Ik wil die wel zijn. Dus, en toen dacht ik, ja, de twee blaar cannydoot, ze heeft die naam zelf verzonnen. Maar het is inderdaad de Zuid-Afrikaanse naam van deze plant. En wat die naam eigenlijk al zegt, hij kan 2000 jaar oud worden. Vandaar dat dood. Het is een heel oud ras. En hij heeft twee bladeren, twee blaar, die dus tot, tot wel zes meter lang kunnen worden. En zij heeft dus... Twee weken lang op Facebook en Twitter heeft zij eigenlijk namens deze plant gesproken. En niet alleen was dat een soort monoloog, want ze ging ook daadwerkelijk de interactie aan. Dus met mensen die haar volgden en die weer op haar reageerden. En dit is nog allemaal steeds te zien op, uh, op Facebook? Op dit, op dit moment is uh, Maria Barnas als actief, Maar je kunt in de tentoonstelling hebben we dus uh, speciale ja, katrollen zijn het. Je zou bijna zeggen als de iPad in 1623 was uitgevonden, dan zou die er zo hebben uitgezien. Dus het, het, het zijn eigenlijk... Uh... Ja, je hoort de ene die, die kraakt wat minder dan de andere. We hebben hier eentje die heel erg best doet. Dus in feite zijn het een soort metalen iPads, alleen ze worden aangedreven door fietskettingen. Dus je kunt zelf, in plaats van dat je scrolt en over je, je mobiele telefoon uh, of je iPad uh, met je vingers beweegt, uh, kun je gewoon draaien aan die kettingen en dan zie je dus eigenlijk een beetje een samenvatting van wat de schrijvers op internet hebben gedaan. Die kun je terugzien in de tentoonstelling. Okay. Als je op Twitter of Facebook zoekt naar fora en fauna, dus zonder L, geen flora en fauna, fora en fauna, dan kun je naar die pagina, daar zie je nu... De van, Maria, waar Maria Barnas achter zit. Maar je kunt ook verder terug de tijd ingaan. En ja, dan, dan kom je, kom je Dan kom je vanzelf. Dan kom je filosofen Anne Meskens, die twee weken lang stofzuiger was. En nou ja, er komen er nog veel meer. Paulien Cornelissen, die, die zal rond de troonswisseling, is zij gistcel. Dus ze zei, ja, dat is dan net handig. Prins Wils wordt misschien koning Schuimkraag. Dus, uh, dus we hebben een groot aantal schrijvers die dat uh, nog gaan doen. En dat loopt helemaal tot het einde van de tentoonstelling, tot 1 september. Hoe, hoe kom je op zo'n idee? Wat is jouw achtergrond? Ik ben kunstenaar en ik werk samen met, we hebben dit samen met Rosé de Beer heb dit gedaan. En zij is grafisch En wij zijn eigenlijk bezig We wij willen een project doen wat ook onderdeel vormt van de... Communicatie. Dus dat niet alleen maar iets in de tentoonstelling, maar wat al eerder gebeurt. En we gingen die titel van die tentoonstelling, Ja Natuurlijk, als je die intikt op, op internetfora en zo, dan krijg je vooral mensen die zeggen, ja natuurlijk, ja de hoge heer in Den Haag en dit en dat. Dus ik, het heeft niets met natuur te maken. Het is vooral heel erg de mens die ja, zichzelf etaleert. Dus we dachten, we zouden het heel mooi vinden als in die op Facebook en Twitter, dat daar zeg maar, een ander geluid komt. En je, je ziet het nu ook bijvoorbeeld met. Ik vond het heel mooi met Al-Meskens, die dan zeg maar, namens de stofzuiger sprak. Dat mensen met elkaar hele discussies uh, kregen. Van ja, ik, ik aai mijn mobiele telefoon, daar strijk ik overheen, maar mijn stofzuiger aai ik niet. Terwijl die ziet er eigenlijk veel meer als een dier uit. Dus het gaat heel erg over waar jij natuurlijk ook over gaat. De verhouding tussen mens en ding, tussen mens en dier, daar gaan die gesprekken over. Dus de schrijvers die kruipen in de huid van, maar de mensen die het volgen, die gaan er net zo goed in mee. Maria Barnas met haar huisswam, die is ondertussen alweer opgevolgd door vrouw tuinman die zich in de naaktslak verplaatst. Het is echt leuk om te volgen op Facebook. Mooie foto's, filmpjes ook. Er was van allerlei fascinerend te zien. Een hermietkreeft die in een Japans masker is gaan wonen... in een aquarium verder vol met hele rare sprietenbeestjes. Een filmpje over wandelende confetti die in de grond verdwijnt. Ja, kolonnen mieren, die weten wel raad mee. Enorme roze paddenstoelen. Een toren van Babel gemaakt van 20 kilo dierlijk vet... die onder de lampen in september wel helemaal gesmolten zal zijn... Nou ja, te veel om op te noemen. En heb ik het nog niet gehad over de zee aan activiteiten... die al rondom deze tentoonstelling bedacht zijn. En meestal in het weekend. Er is ook een lijvige... Ja, het is niet echt een catalogus, want het is helemaal volgeschreven met artikelen. Maar een, een mooi boekwerk. Als verdieping bedoeld, hè. Nou, gaat dat zien. Het is beslist een bezoek waard, deze ja-natuurlijk tentoonstelling. Stof genoeg om over uh, onze omgang met de aarde na te denken... En dan, ja, wat is natuur nog in dit land? Dat vroeg Jacques Bloem zich al af. En Theo Nijland die heeft er in dit lied ook niet echt wat mee.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 naar buiten vrede schimmels, parasieten, de natuur heeft geen geweten. Het knagen en het knarsen, het knisperen, het bikken. De teek boven mijn hoofd, die al zijn bek zit af te likken, en hij zag zich vast en vreemd beleven. Het is heel mooi hier Maar zullen we eens op huis zijn Thuis, daar is het vredig Ik klever op de tast Alleen het vage monotone zoomen van de koelkast hoor ik nou een houtworm? Waar komt die vandaan? Ach ja, straks knaagt hij aan mijn kist. Ben ik daar van staan? Theo Nijland, een lied van zijn album getiteld Jij. Volgende week start hij trouwens met een bijzonder nieuw theaterprogramma. getiteld Words and Music. En dat doet hij samen met de beminnelijke superharpiste Lavinia Meijer. Nou, spelen ze gewoon allerlei uh, lievelingsliedjes. Liedjes van anderen dus, maar dan wel door hun filter gehaald. Het lijkt mij erg mooi. Trouwens, nog even terugkomend op de expositie Ja, natuurlijk in het Grem. U moet echt gaan kijken en u moet er een hele dag voor uittrekken... om vooral ook dat heerlijke gemeentemuseum te bezoeken. Nou, Ik heb dat museum echt in mijn hart gesloten. Waarschijnlijk omdat ik er als kind al met mijn vader heen ging. Maar ook omdat er altijd wel iets hangt, staat of ligt... dat de moeite waard is. Ik bedoel, de vaste collectie is al mooi, maar dit voorjaar... is er zoveel meer nog de moeite waard. De schilderijen bijvoorbeeld van Gustave Caillebotte. Nou, wauw! Tijdgenoot, vriend, mecenas van Claude Monet... en andere impressionisten... Hij was gefascineerd door de opkomende fotografie. Vooral door die, die perspectivische effecten. Hij koos dus ook voor zijn schilderijen hele moderne standpunten. Dat, dat, dat maakt ze echt uh, ja, heel modernig. Ook zijn onderwerpen, bijvoorbeeld een, een, een triootje parketkrabbers... gewoon volk aan het werk. Want dat ook uh, fascineerde hem he, de, de, de, in de fotografie, de beweging. Nou, uh, Het was handig dat zijn broer zelf ook fotografeerde... Ik vind zijn portretten ook erg mooi. Er hangt een zelfportret. Dat nou, is wel heel grappig. Dat deed me denken aan de eerste violist die uh, speelt in de film A Late Quartet. En die film bespreek ik het volgende uur. Goed. Hij had geld zat. Dus hij kon schilderen puur voor zijn eigen lol. Wat een zaligheid. Maar. Ik denk ook dat daardoor zijn werk heel lang onbekend is gebleven. Want hij vermaakte zijn enorme verzameling... prachtig werk van de impressionisten aan de Franse staat. En het belandde allemaal in het Musée d'Orsay. Maar zijn eigen werk, werk, dat hield hij achter. Nou, verder was ik totaal vergeten. Het gemeentemuseum hangt momenteel door die verbouwing van het Mauritshuis... vol met allerlei parels van het Mauritshuis. Oh, die enorme stier van Paulus Potter. Ja, meer zicht op Delft. Anatomische les van Rembrandt. Nou, Die laatste hangt wel een beetje ongelukkig in het licht. want ja, Er is bijna geen hoek van kijken waarop dat doek niet glimt. Nou, en verder weer even de hele Amsterdamse pijp doorgewandeld. Hè? Je weet het wel, Gerard Douw, Jacob van Kampen, Frans van Mieris... Gabriel Metsu, Jan Steen, Gerrit de Borg. Leuk! Goed, en dan hangen er ook nog een paar prachtige Kees van Dongens. Uh, de Blauwe Japon bijvoorbeeld. Maar ook een paar Breitnaars en Jan Sluiters, Isaac Israël, Jan Torop, Jonk. Nou, ik hou er allemaal ontzettend van. Al schilderijen die kunsthandelaar Ivo Bouwman de laatste 40 jaar verhandelde. En ter viering van dat jubileum hangen ze hier eventjes bij elkaar. En het is te gek om al die toppers even in het echt te zien. Nou, eh... Uh, tot slot ook nog eens een tentoonstelling van het grafisch werk... van de Vlaamse internationaal vermaarde eh, Luc Tuymans, De man die op zijn schilderijen het beeld vaak tot op het bot uitkleedt. Soms iets te veel voor mij, want... Dan zie ik het gewoon niet meer. Is het niet meer spannend, maar soms is het ook zo knap. Dan staan er gewoon een paar lijnen, maar je ziet het huis, het raam... je voelt de nacht, hè, je fantaseert over die verlichte kamer. Hele intense beelden, vind ik dat. Hij schildert maar één dag per week... en eh, ieder schilderij moet ook in één keer goed zijn. En in zijn grafisch werk is hij dus vooral aan het experimenteren. Met, met, met materialen, met papiersoorten, met stijlen... Ik vond zijn zeefdrukken ook erg mooi, die daar allemaal hangen. Heel intens. Ja, wat wil je? Dan zie je dan... dan kijk je bij dat papiertje daarnaast... Dat, dat ze soms wel veertien kleurlagen hebben. Nou, het is geen vrolijk makend werk. Je loopt um, daar meer te, te, te denken kijken. Afijn, u hoort het. Op naar het gemeentemuseum in Schravenhagen. MUZIEK Kunst zit veel eenzaamheid. Je je ziet, je bestaat zelf niet meer. Je zit in het proces. Er is geen doel, het heeft geen nut. Daar moet je achterheen gaan. Iets toevoegen aan wat er al bestaat. Het is niet hetzelfde maken. Maar het is een ontwikkeling. Dat moet je wel willen Want er is geen grens, er is geen doel, het heeft geen nut.